Girl over there. I really got to talk to that chick, cause that is one full cool sugar Chim candy girl. Chick, chick, chick, chick, chick, chick. chick, chick, chick van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. Dan net wel met het NOS journaal. Minister Klink laat onderzoeken hoe de omstreden neuroloog in Enschede zoveel jaren zijn gang kon gaan zonder dat de gezondheidsinspectie of het ziekenhuis ingrepen. De verslaafde neuroloog stelde bij een ziekenhuis in Enschede jarenlang onjuiste diagnoses, schreef verkeerde geneesmiddelen voor en stal voor zichzelf medicijnen. Begin deze maand concludeerde een onderzoekscommissie dat er veel eerder had moeten worden ingegrepen. Het risico dat de Turkse vrouwenhandelaar Shaban B zou vluchten, is door het gerechtshof in Arnhem duidelijk onderschat, dat zegt de president van het Hof van Dijk. Hij wil een andere procedure, zodat er meer tijd komt om verlofverzoeken te beoordelen. Dat Shaban B is gevlucht, noemt de president van het Hof een nachtmerrie en heel erg voor de slachtoffers. President Welling van de Nederlandse Bank vindt dat hij eerder had moeten ingrijpen bij de bonussen van topbankiers. In een hoorzitting in de Tweede Kamer zei hij dat we met z'n allen onvoldoende aandacht voor dit probleem hebben gehad. En hij doelde daarmee ook op politici. Ook in het crisisjaar 2008 kregen topbankiers nog steeds enorme bonussen. En Welling vindt het schokkend dat bankiers soms drie keer hun jaarsalaris aan bonussen kregen. De politie van Flevoland zet aan een helikopter in om beter toezicht op het verkeer te kunnen houden. Vooral op de weg tussen Lelystad en Enkhuizen. Daar waren de afgelopen jaren veel ernstige frontale botsingen. De agenten in de helikopter letten vooral op inhaalmanoeuvres en bumperkleven. Vandaag zijn vijf automobilisten bekeurd op grond van informatie vanuit de helikopter.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 En iedere 25ste boeker krijgt een gratis verblijf. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zandje Zee. Zandvoort, Zomerhits. CFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM in de avond.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 In Zandvoort, goede zomer, ja. op CFM.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 Zij is erom een klavertje vier Dagen als deze schaars. dus Klagen we niet, niet hier Allemaal goed goed, zoeken naar vertier Moven naar een plekje in de vaste kroeg van een vier Herkende haar via via, zei me via ook Ik had zoiets van, we zien hoe het loopt naar wat die kill ja Laat ze rond, tijd om te vertrekken Stuur op weg naar huis, nog een berichtje Slaap lekker Slaap lekker ding, want jij is lastig Nog meer jij is fantastisch toch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 And we